Jan van der Putten met het NOS-journaal. De man die in België vastzit voor de moord op studenten Julie van Espen... heeft een bekentenis afgelegd, meldt de krant het laatste nieuws. De student werd gisteren doodgevonden in het Albertkanaal bij Antwerpen. Niet lang daarna werd de verdachte opgepakt op het station van Leuven. De man van 39 uit Antwerpen is twee keer veroordeeld voor verkrachting. De EU moet meer aandacht hebben voor Europese defensie, het beschermen van de buitengrenzen en het aanpakken van het klimaatprobleem. Daar pleit minister Hoekstra van Financiën vandaag voor. Zo wil die EU-landen die geen vluchtelingen opnemen uit Schengen zetten. Inwoners kunnen dan niet meer vrij door Europa reizen. Hoekstra ziet graag dat Duitsland hierin het voortouw neemt. Twee journalisten van persbureau Reuters die gevangen zaten in Myanmar zijn vrijgelaten. De president van het land geeft duizenden gevangenen amnestie en daar zijn de twee verslaggevers ook bij. De journalisten werden vorig jaar veroordeeld voor hun berichten over onderdrukking van de islamitische Rohingya in Myanmar. Op hun veroordeling kwam internationaal veel kritiek. De orkaan die over de oostkust van India trekt heeft tot nu toe aan 35 mensen het leven gekost. Volgens de overheid valt dat nog mee, veel mensen waren geëvacueerd. Wel zijn veel huizen ingestort en grote gebieden staan onder water. In buurland Bangladesh zijn door de orkaan tot nu toe vijf doden gevallen. Deze week gaat tussen Nederland en Spanje de eerste koeltrein rijden... voor het vervoer van groente en fruit. De sinaasappels en sla komen nu nog met vrachtwagens naar Nederland. De treinverbinding scheelt zo'n 12.000 ritten met vrachtwagens... en minstens 70 CO2-uitstoot, zeggen de aangesloten bedrijven. Het vervoer per trein duurt twee dagen, net zo snel als over de weg. Het weer, veel bewolking, vooral in het noordoosten kans op een bui... en het wordt 10 tot 14 graden. Morgen regen en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Linker vertraging nu door een aanrijding op de A7... van Zaandam naar Horen. Bij Horen, 6 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ongeveer een half uur. En op de A10, de ring van Amsterdam...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 Cause you can only be young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 Er nog niets meer. Stel. Uit. En momenteel ja, zijn ze gearriveerd. Rox van Driel en haar zus natuurlijk. Maar eerst nog een plaatje van Danny Rivera. En Rollercoaster.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 to find my We blijven toch een heerlijke plaat. Danny Vera en Rollercoaster. waar is het dan, Rox van Drul. Rox, een hele goede middag. Ja. Hey, ja, ik moet even kijken hoor. Ja. <laughs> nou, nou hoor ik wat ja, meer, nou, denk nou, ik. Nog was een goede middag. Goedemiddag. <laughs> goedemiddag. Hey, ja. Ja, je was wat verlaat. Ja, het was enorm druk uh, op de weg. Uh, ja. En ik had ook nog een uh, feestje. Mijn uh, oma is 80 geworden. Dus uh, ja, het was een beetje een dubbelfeest. Ja, uh, een beetje uh, een combinatie. Deze, dus uh, uh, inderdaad uh, nog uh, van harte gefeliciteerd. Ja, ik, dankjewel. Ja, ik, ik hoop dat ze in ieder geval een, uh, een leuke dag heeft gehad. Ja, dat heeft ze ook. Uh, ja. uh, het, is nog steeds, het gaat nog even door. Maar uh, ja, we moesten even, even uh, halverwege weg. Het is nog wel een kwik en allemaal oma... Of, uh,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 Iedereen kent hem. Uh, uh, in, in, nou, nou we, nou in een nieuw jasje. Iedereen kent hem van Lenny Koer wel. Maar dat is natuurlijk. Het ja. nummer is al 40 jaar oud. Ja. Uh, iedereen. Ja. Uh, yeah, kan het wel. Uh, bonbon, bonbonnière. Bon bon en. Uh, we hebben dat, dat intact gelaten. Ook La, La La La hebben we intact gelaten. En. Uh, ja. Uh, visite, visite in huis, wil visite. En de rest hebben we allemaal gestript in principe. Dus het hele liedje. Uh, hebben we helemaal aangepakt. Is uh, dus dat ook helemaal geen. Uh,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 Nee? Het uh, uh, is ook echt wel zo van... Uh, we hebben de jaren 20 stijl een beetje aangehouden. Ja. En uh, we hebben kleding ook uh, mogen, mogen lenen eigenlijk... Ja. bij een carnavalswinkel. Nou, want maar ja, dat, dat, dat bracht juist een beetje de humor. Ja, maar dat was ook wel de bedoeling ook wel. En we hadden ook wel zoiets van... oké, okay, het moet wel een soort thema aangeven. Want ja, je hebt een kasteel. Ja. Uh, we mochten uh, uh, uh, uiteindelijk een limousine regen Hadden we geregeld ook nog bij toeval. Want we dachten, nou weet je, we gaan eerst Oud-Hollands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 dag en, en nacht uh, moest je samenvoegen, ja. want ja, uh, het was eigenlijk andersom, want we gaan pas naar buiten als de vogeltjes gaan fluiten, ja. dus we moesten. Uh, ja, je moet uh, uh, ook wel moesten even, ja. Ja, dus we hadden uh, precies uh, de juiste tijd, dat het net zonsondergang en uh, zon, ja. Je ja. kunt niet niet Ja, niet zonsopgang, ja, ja Voor ik. mensen die dat niet weten, inderdaad, ja. hoe dat uh, heel, met de uh, filmen gaat, ja, natuurlijk. Ja, dat is uh, heel andersom inderdaad. Ja. Dus, uh, want ja, je, je komt uh, als je een feestje hebt, dan dat doe je meestal in de avond, hè. Uh, ja. Echt dat uh, die die of zo probeer je in de tand te doen. Ja. En uh, ja, dan moet je toch even uh, ja, een beetje denken: van wat is dag- en nacht-effect? Uh, ja. En dat uh, was gelukt. Daar waren we ja. heel blij mee. Nou ja, het is in ieder geval een gezellige uh, videoclip geworden. Ja, dat ja, nou dat, Leuk dat je dat zegt ook. Ja, je hebt ja. hem ook echt bekeken. Ja, had ik, ja, zeker. ik dacht ook: wat bedoel je nou? Maar ja, er zijn zoveel ja. vrienden eigenlijk uh, ja. die samen uh, dachten: nou, weet je, uh, Rox, uh, we willen wel meehelpen. En, uh, want Dat heb je hard nodig. Ja. Die mensen.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 Ja, nou ja, dat heeft mijn zusje ook wel gedaan. Die heeft ongeveer, die had zo'n stappenteller... of noem het ze, zo'n soort stappenteller, weet ik ja. veel. En uh, er stond 10.000 uh, 10 kilometer uh, dat okay. ze afgelopen... Oh nee, <laughs> 10.000 stappen. 10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 Een nieuw vakantie is het beste idee Weer alles beleven van toen en van nu Nog één keer passeer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 ga ik lekker op vakantie. Ja, nou ja, in ieder geval, uh, ja, met deze met deze single kwam je drie jaar geleden. Ja, weet je, wat is ja, dat al ja. lang geleden? Ja, dat uh, dat gaat snel. Ja. Oh, jeetje. Ja. ja, nee, weet je, uh, ik, ik kom graag hoor, maar het is natuurlijk ook de plugger die die je ook uh, wel en niet uh, ja, indeelt. Ja, nou ja, je zit nog steeds, je zit nog steeds bij dezelfde, dus uh, ja, ja, nou, ja, ja dus ik uh, ook. <laughs>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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja dat heb jij goed en nou heb je een, ja. een, een ja. Ja, kaart, kaart spelkaarten ja. ja uit, ja, dat was uit de, de, de clip zeg maar ja, ja uit de clip ja, uit, uh, ja. Ja, daar zie je ook uh, azen in verwerkt en op ja. de bovenkant heb je ook een aas liggen een rode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 Na, na de ticket, uh, naar de ticket naar de zon. Uh, hoe is het uh, toen eigenlijk vergaan? Uh, ja. Nou, ticket naar de zon. Ja, dat was de eerste single, neem ik aan. De officiële ik kan, single. Nee, ik kan niet ja, je niet, had met nee, Van Light, nee, vanuit, nee, en ik kan, ik kan niet zonder jou. Dat, ja. Daar, daar uh, ging ik eigenlijk uh, in verder. En toen ja. uh, was, was het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 Uh, dat het nog steeds zo lekker uh, meegaat. Ja, het is een, een ja. Het is een zomerse, het is een, maakje, uh, ja, ja, want het geeft mij ja. maar een ticket naar de zon. Dus als het regent ja, en daar nou winter is, en, ja, inderdaad. En anders is het lekker zomerse. Ja, uh, ja er, zit, er, zit, er zit zoveel in. En uh, John Dierne heeft hem ook uh, geproduceerd, ja. uh, samen met Dennis Erhard heeft hem dan geschreven. Maar uh, John Deene die uh, doet ook alles voor de toppers uh, ja. en nog heel veel andere dingen. Hij, ja. hij werkt ook uh, met Tiesto en uh, in de, in de, meer in de dance dingen. Ja. Uh, doet hij heel veel dingen. Dus uh,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 Want met haar ging jij finaal in de fout. Wil jij dat ik uit jouw leven verdwijn? Wat doet dit ongelofelijk veel pijn? Toch moet ik stelst jouw armen om me heen. Waarom?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 ...en de kleine dingen die het doen. Rox van Driel, hier aanwezig in de studio... ...op de 106.9, 104.5, op de kabel... ...en natuurlijk telefoon op de kabelkrant...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 en al die dingen met de poppies en zo. Dus ik zeg, ja. ja, ja Lespoppies. Lespoppies, nee, nee, inderdaad, ja. Maar die tekst sprak mij niet zo aan... behalve dan he, het herkenbare... Uh, ja. van visite, ja. visite, een huis vol visite... Uh, Daar dacht, dacht ik, dat moet en blijft er gewoon in. Dat gaan nou, we niks ga je aan veranderen. Ga ook nog iets uh, met het Songfestival... nemen doen de Troubadours, of niet? <laughs> nee, nee, niet? Nee, nee, nee, okay. nee, nee. Nee, nee. We, we houden het wel gewoon lekker bij het originele. Uh, bezig zijn met, met je eigen identiteit. Ja. Uh, zelf schrijf ik het natuurlijk helemaal om. We hebben het uh, echt uh, naar nu geschreven. En het werkt ook gewoon uh, in, in het land. En dat ja. merk je gewoon aan... Dat, en mensen herkennen het natuurlijk. Hè. De, de teksten, als je, als je al begint te zien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 uh, denk ik op 60 of 80 uh, uh, dingen. En natuurlijk ga je daar niet overal heen, maar ook telefonisch. Want ja, anders ja. is dat gewoon niet, niet haalbaar. Uh, maar ja, we zijn wel gewoon drie, drie, drie maanden dan denk ik onderweg. Dan, uh, ja. Ja, dus dat uh, is wel heel fanatiek. Dat is inderdaad uh, heel erg fanatiek. <laughs> hey, hey, ik ga even een plaatje draaien uit die tijd. Alleen uh, deze is wel Engelstalig. De, de, de, de formatie cloud?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 Toen het inhalen niet lukte, stak de bestuurder zijn middelvinger op. Doe me een beetje denken aan uh, Mr. Bean. Ja, uh, Mr. Mister... <laughs> Toen bleek dat er ook nog een flink uh, boetebedrag stond, Dus ja, hij kon ja, het dan, niet dan betalen. Is... Dus dan is het gelijk. Ja, dan, uh, dan is 1 gelijk... en 1 is 2 natuurlijk. Ja? Ja. Dus, uh, ja, dat is het, uh, overduidelijk. Ja, ja, dat dan het lijkt me niet zo slim als je dan... Domme uh, <laughs> automobilist, moet ik zeggen. Hey, ik bedoel, je uh, middelvinger opsteken naar een agent... terwijl je zelf een uh, verkeerde inhaalmanoeuvre doet... In... Ja. Terwijl je nog een, een, een zoutje boetes hebt openstaan. Ja, dat maakt me niet geklip. Nee, een beetje dom. Maar goed. Goed. Even kijken, wie zei dat ook alweer? Een beetje, oh ja, dat was Maxima geloof ik, he. tegen Willem. He? Ja, nee. het, is, het, het is een, beetje, het is een dom. beetje dom. Hij is een beetje dom. <laughs> <laughs> nog steeds. Uh, even kijken hoor. Ja, uh, nee, ik, was te, ik was veel te ver... Even kijken, ja, zo. De Entertainment for You, zaterdag gast. Ja, en dat is nog steeds uh, Rox van Driel. Ja, ik ben er nog. Ja, je Best bent de er de nog de steeds. Verhaal. Ja, ja, ja. Hé, hey, ik heb uh, ja, eigenlijk het laatste nummer uh, klaarstaan. Want je hebt nog veel meer nummers natuurlijk. Ja, uh, we, hebben, we, we bouwen steeds meer ja, dingen ja, ja, natuurlijk ja, ja, ja. op. Dat ik dat bedoel, uh, en je hebt nog de single Je bent Mijn Wereld. En jij bent Mijn Wereld. Eén ben jij. jij. Ja, ja, nu, nu hebben we visite. Ja. Uh, dus ja, en ja, sommigen maken al grapjes van... oh, we zijn nu op visite, ja. weet je wel. <laughs>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 Niet echt 30 die... april? Ja, uh, oh, oh. Nee, nee, 20 april. Ik oh, ik zeggen. 30, 20 april. Ja. Zeggen, dan uh, was je altijd uh, met de koningin uh, jaren. Nee, nee, nee. Nee, nee, 20 april. Uh, ja, ik had altijd weer prachtig weer. En ik had ja. altijd weer het geluk dat het uh, ja, mooi weer bleef. Ja, dat was toen. Ja, dat was prachtig weer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Cool. Meestal heb ik ja. daar wel het geluk in. En uh, ja, we hebben dan een enorm leuk feestje. Lekker, lekker feestje gehouden. En dat ja. maakt het heel leuk. En ja. we houden van feestjes.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 uh, gewoon uh, op de site van uh, ZFM, Stamford. Ja. En uh, daar kan je dus uh, ja, terugluisteren. Ja, en kijk, jij ja, hebt natuurlijk een visite, visite, een huis vol visite. Ja, ja ik, ik heb inderdaad een huis vol <laughs> visite, want ik zie net dat uh, de Witte ook uh, aangekomen een beetje, is. Ja, je, hebt, dus, uh, <laughs> je hebt iedereen een beetje leuk uitgenodigd, ja. dus dat maakt het ook wel heel leuk. Nou ja, het is, uh, het is inderdaad een drukke dag vandaag. En uh, ja, dat maakt het inderdaad heel leuk.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 Entertainment for you. Zaterdag, gast. Ja, Rox. Ja. Ja, de kater ja. komt later. Ja, weet je. Ja. De ik hoor ja. je niet. Even wachten. Uh, volgens mij gaat er iets niet goed. Oh. Moet ik iets doen? Nou, dat is Ik pak gewoon even een andere microfoon. De microfoon doet het even niet. <laughs> nou, dat kan ook. Uh, ja, weet je. Uh,